1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. OM eist werkstraffen tegen Marco Kroon. Meer details bekend over schietpartij Alphen. En eerste boerkadraagsters zijn gearresteerd in Parijs. Het is zonnig, zo'n 15 graden op de Wadden en 23 in Limburg. En vanavond volgt bewolking en dan gaat het regenen. Morgen trekt die regen weg naar het oosten. Dan uh, smiddags wisselen zon en stapelwolken elkaar af en dan valt er een enkele bui. Het wordt een stuk koeler dan de afgelopen dagen. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 10 uur... tegen de drager van de militaire willemsorde Marco Kroon voor drugsbezit. En 110 uur voor wapenbezit. 120 uur in totaal. Marno Remmers bij de rechtbank in Arnhem... Maar er was toch bewijs voor cocaïne gebruikt... maar dat zien we helemaal niet terug. Is dat uit de zaak gehaald? Ja, dat heeft dan te maken met die borstharen... waar het vorige week tijdens de getuigenverhoor ook over ging. Het probleem is echter dat daar meerdere scenario's voor mogelijk zijn. De vriendin heeft toegegeven dat zij in die periode ook cocaïne heeft gebruikt. En het is mogelijk dat haren, maar ook de jas de auto uh, delen van het dashboard uh, en de broek van Marco Kroon... daardoor besmet zijn geraakt. Uh, dus het keiharde bewijs daarvoor, het wettig en overtuigend bewijs... dat is eigenlijk komen te vervallen. Dat heeft enigszins invloed op de formulering van vandaag. Luister maar naar de officie van justitie, mevrouw Wijnbelt. Het staat dus vast dat Kroon een hoeveelheid cocaïne en MDMA... in zijn borst daar had. Dat staat vast. Maar we weten niet hoe deze hoeveelheid cocaïne en MDMA in zijn borsten is gekomen. Actief gebruik is mogelijk en externe contaminatie is mogelijk. En het OM zal de aanwezigheid van cocaïne en MDMA in de borstharen van Kroon daarom niet gebruiken als bewijsmiddel in de strafzaak. Ja, te veel onduidelijk dus over hoe die cocaïne daar terecht kwam. Hoe heeft de Kroon zich opgesteld in de verhoren, Mayno? Ja, vooral uh, zegt het obama Ministerie om die onduidelijkheid, om die vooral in stand te houden, om steeds iets anders te verklaren. Um, nou, met name dan om die MDMA, dat zou dan uh, ecstasy zijn, dat zou dan aangetroffen zijn in die borstharen. Ja, daarvan heeft hij toen weer gezegd: er waren mensen die mij dreigbrieven hebben gestuurd en uh, die hebben dat misschien stiekem in mijn drankje gedaan. Dat heeft hij ook nog gezegd. Maar eigenlijk zegt het OM vandaag ook nog eens een keer. Uh, het lijkt wel alsof Kroon uh, min of meer zijn training gebruikt. Hè? Hij is uh, uh, commando, hij is getraind dat hij als krijgsgevangene wordt verhoord. En dat merk je een beetje terug bij alle verhoren die hij heeft gehad bij de politie, zegt officier van justitie. In het verhoor stelt Kroon zich op als iemand die voortdurend opnieuw positie kiest... aan de hand van de informatie die hij van de politie krijgt. Pas als hij weet welke belastende informatie de politie heeft geeft hij voor die belastende informatie een verklaring. Als die verklaring dan niet blijkt te kunnen kloppen... omdat de politie in het voor de verklaring van Kroon kan weerleggen... of omdat de politie met nieuwe informatie komt... verandert Kroon van positie en geeft hij een andere verklaring. Hij zegt het uiteindelijk zelf. Hij gaat niet meteen alles in één keer prijsgeven. Ja, eh, tien uur voor drugsbezit, 110 uur eh, werkstraf voor wapenbezit. Dat is de eis... Uh, ja, ik zeg het voorzichtig, maar het lijkt wat aan de lage kant, Mino. Uh, is dat omdat hij zo bekend is, Marco Kroon? Ja, eigenlijk, de, die, de, normaal zou daar een veel grotere werkstraf op staan voor het bezit van cocaïne, maar het is, zo zegt de officier justitie... ook onduidelijk hoe lang die dat in zijn bezit heeft gehad... en ook om welke hoeveelheden het gaat. Maar wat ook natuurlijk een rol meespeelt... is de bekendheid van Marco Kroon, het openbaar ministerie... benadrukt vandaag nogmaals, dat ze heel erg uh, ja, uh, tactisch te werk zijn gegaan. Geen huiszoeking bij hem gedaan, dat zou meteen opvallen... want zijn café is midden in de stad. Nee, ze hebben dat allemaal heel low profile aangepakt. En ze houden ook rekening Met zijn bekendheid. Hij is drager van de Willemsoorde, boegbeeld van uh, Defensie en bij Defensie geldt een zero-tolerance-beleid. Dat als je uh, nou in het bezit bent van harddrugs, als je daarop wordt gesnapt, dan geldt dat je ontslagen wordt. Luister maar naar Mariska Wijnbelt, officier van Justitie. Gezien de landelijke bekendheid van Kroon en de daarmee gepaardgaande media-aandacht, is de vervolging bovendien ja, okay. voor Kroon duidelijk meer belastend dan de vervolging voor een doorsnee-militair of een gewone burger. Alles afwegend is het OM van oordeel dat ten aanzien van de feiten die het OM bewezen acht... de volgende straf passend is. Zijn dus werkstraf van in totaal 120 uur, bij niet goed uitvoeren, te vervangen door 60 dagen hechtenis. Ja, op dit moment is de advocaat van Kroon, dat is Geert-Jan Knoops, aan het woord. Wat heeft hij tot nu toe gezegd, Mariano? Die zegt eigenlijk dat uh, de hele start van het onderzoek... berust op veel te veel geruchten... dat dat eigenlijk zo helemaal niet van start kunnen gaan. Uh, dat er eigenlijk sprake is van een optelsom van allerlei uh, bewijzen... die uh, er niet he helemaal goed zijn. Hè, de jas, de auto. En dat dat optellen van al die bewijspuntjes... dat dat een manier van bewijsvoeren is... die de klok terugdraait tot naar de middeleeuwen. Maar goed, hij heeft nog twee uur nodig... En uh, misschien dat we na afloop nog eventjes kunnen spreken. Maar ik neem aan dat hij gaat pleiten voor vrijspraak. Marno hemmers in Arnhem, dankjewel. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist nieuwe informatie bekendgemaakt... over de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Op stadhuis is verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, ik begrijp dat burgemeester Eenhoorn bij jou staat. Ja, burgemeester Eenhoorn die de hele ochtend heeft vergaderd... met zijn beleidsteam over hoe het nu verder moet in Alphen. Uh, wat zijn de belangrijkste besluiten die u genomen heeft? Nou, we hebben uitvoerig gesproken over hoe we nu vanuit de crisissituatie... meer naar een, laten we zeggen, een gewone projectorganisatie gaan. Nou, de meeste mensen zal het niet interesseren nee. hoe we dat allemaal organiseren. Maar dat komt erop aan dat we natuurlijk iedereen... die tot nu toe bepaalde opdrachten heeft vervuld... dat dat in de nieuwe organisatie ook goed doorgaat. Dus dat gaan we nu in de richting van de nazorg. Nee. Uh, we gaan praten over de wijze waarop nu de rest van het justitiële onderzoek wordt gedaan. We hebben uiteraard ook gesproken over de manier uh, waarop wordt gekeken... naar naar de omstandigheden van de dader en hoe heeft het kunnen komen... dat hij met drie van die wapens was. Dat is het onderzoek waardoor door de Rijksrecherche wordt gedaan. We hebben zeer uitvoerig ook contact gehad met de ziekenhuizen... om te horen hoe het met de slachtoffers gaat. Hoeveel slachtoffers liggen er nog in het ziekenhuizen? Op dit moment zijn er nog negen slachtoffers in de ziekenhuizen. En weet u ook hoe ze eraan toe zijn? Ja, één van de slachtoffers weten we zeker is instabiel. Dus dat is een kritische situatie. Van drie slachtoffers heb ik nog geen mededeling. Dat hoop ik zo snel mogelijk te krijgen. Weet ik er iets over, laat ik dat weten. Want het was vanochtend verwarring, uh, opeens was er een bericht... dat er nog twee extra dodelijke ja. slachtoffers waren. Heel verwarrend. dat kwam van de school. Hoe, hoe kan het dat die school dat niet goed wist wie er overleden was? Want dat ging om een medewerker en een echtgenoot daarvan. Ja, dat is uh, onbegrijpelijk. Uh, en daarom heb ik ook nog eens even laten weten... niemand moet communiceren over deze dingen als het niet via mij gebeurt. Dat klopt dus niet? Dit waren dat mensen die dus meteen niet. zaterdag al absoluut, zijn overleden? Dat, absoluut, dat klopt helemaal niet. En ik begrijp ook niet hoe dit op deze wijze is gekomen. En dus we hebben nog eens een keer, als ik het heel hard mag zeggen... de Oekazen laten uitgaan. alle over dit soort onderwerpen gaat via mij. En alles wat niet via mij komt, is in principe dus ja. niet aan de orde. Terwijl ik met u sta te praten zie ik op de achtergrond door de deur... de ondernemers naar boven gaan, naar de raadzaal... Ja. die worden daar opgevangen om te, om te praten over hoe het nu verder moet... met het winkelcentrum. Wanneer gaat het weer open? Ja, ik wil veronderstellen dat we morgenochtend uh, weer open kunnen doen. Vandaag wordt alles uh, op orde gebracht. Uh, we bespreken over hoe het verder moet. En wat heel belangrijk is, uh, de mensen, de, de, het winkelend publiek... moet weer de lijn kunnen vinden daar naartoe, die moet weer daar zich veilig voelen. Dus ik denk dat we heel veel moeten doen. Je hebt ook de kans op. dat het een soort bedevaartsoort wordt, of dat ja, heel veel mensen ja, ramptoeristen gaan kijken. Het is heel goed dat u zegt, dat, dat is de andere kant van de medaille. Je hebt ook kans dat er heel veel mensen op af zullen komen omdat ze willen kijken wat er aan de orde is. Dus wij zorgen voor een goede begeleiding, wij zorgen dat van onze kant uh, toezichthouders aanwezig zijn goed overleg met de politie. Want uh, ja, het ergste is natuurlijk dat de winkelen de het publiek weg zou blijven en dat er alleen maar mensen komen die uh, het interessant vinden om naar te kijken. Dus ja. dat willen we heel goed in de gaten houden, want alles op alles Zetten, dat de winkeliers weer gewoon. Uh, ja. nou, Zijn ze heel terug geweest? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaat uh, zo meteen na deze bijeenkomst gebeuren. Ja, wat ja. treffen ze daaraan, want u bent er wel geweest. Ja, ze treffen aan een chaos. Uh, dat wil zeggen alle uh, zaken die herinneren aan, uh, laten we zeggen, uh, de schietpartij. Uh, zijn geprobeerd weg te halen, maar er zijn natuurlijk tal van dingen... zomaar achtergelaten in de viswinkel bij Albert Heijn. Ligt nog op de lopende band. Nou, dat moet allemaal worden opgeruimd. Alle spulletjes die daar nog liggen, van de fruitstalletjes, noem maar op... dat moet allemaal eerst weg voordat dat allemaal weer normaal is. Dus, dus ik hoop dat ze dat allemaal vanmiddag redden... en dat ze morgen weer open kunnen. En dan gaan wij ze ondersteunen daarbij. Laatste vraag. Gisteravond was er die spontaan georganiseerde herdenkingsbijeenkomst. Hierachter is het condolianceregister. er komen veel mensen tekenen. Er is misschien behoefte aan meer. Gaat u nu misschien nog meer doen... Als je ziet de emotie in de stad, kan ik me voorstellen dat mensen dat willen. Ja, wij overwegen om uh, volgende week nog een uh, herdenkingsbijeenkomst te houden. Maar we willen dat niet doen zonder goed overleg met de familieleden. Kijken of dat nog passend is om dat te doen. En, en op welke manier we dat moeten doen, Dus Daar wil ik nu nog niet op vooruit lopen. Maar het zou kunnen dat we dat gaan doen. Dank u wel. Dank u wel. Burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn was dit. Die dus uh, zo duidelijk met die winkeliers gaat praten. Nog een laatste bericht, wat wij van het uh, Openbaar Ministerie hebben begrepen. Die hebben alle camera Beelden onderzocht en de conclusie getrokken daaruit dat de schietpartij enkele minuten heeft geduurd. Ook de kogelhulzen zijn geteld daar in het winkelcentrum. En dat zijn er heel erg veel. De conclusie voorlopig van het Openbaar Ministerie is dat de dader in ieder geval meer dan 100 keer geschoten heeft. Matthijs van der Wiel op het stadhuis van Alfa aan de Rijn. Dit is het het doorald In Benghazi wordt op dit moment door de opstandelingen gesproken over het voorstel van de Afrikaanse Unie om een eind te maken aan de burgeroorlog in Libië. Vlakbij die gesprekken uh, staat verslaggever Lex Runderkamp. Lex, uh, heb je al enig idee hoe erop gereageerd wordt op dat voorstel? Nou, ik, uh, ik sta in het hotel uh, in de gang waar de Afrikaanse Unie nu inderdaad overlegt met de leiding van de opstandelingen. Dat is geen toeval, want ik slaap in dezelfde gang. Het is mijn kamer, hoe noem je dat? Etage 12. En voor het hotel is inmiddels toch al een enorme menigte uh, Libiërs verzameld. die gewoon tegen elk akkoord met uh, Gaddafi zijn. Ik zal heel even hier laten horen hoe zo'n opgewonden menigte hier op dit moment klinkt. Dat is moeilijk te horen, Lex, maar we gaan ervan uit dat ze daar staan. En hebben een grote spandoeken met erop teksten als. Uh, alleen praten na het vertrek van Gaddafi En zone. en zone. ik zie een spandoek met Libië is een eenheid. Tripoli is onze hoofdstad. Dus dat zijn duidelijk verwijzingen. Dat ze geen apart landje hier willen maken. Dat ze Libië in stand willen houden. En ja, het initiatief van de Afrikaanse Unie wordt hier gewoon echt helemaal weggedemonstreerd. Maar met, met, met hoeveel mensen staan ze daar en met hoeveel mensen zijn ze daar tegen Lex? Is daar iets van te zeggen? Is er iets van, van verhoudingen aan te geven? Nou, ik, ik ben geen getrainde men, uh, menigte maar ik denk dat hier toch zeker een man of 5000 nu inmiddels voor de hotel uh, op de parkeerplaats en het kleine paardje staan. Het is echt uh, de grootste demonstratie die ik hier in de stad tot nu toe ja. gezien heb. Nou, zou, uh, Gaddafi zou al in, in voor een groot deel akkoord zijn met, uh, met het plan van de Afrikaanse Unie, maar wat als het nu wordt afgewezen door, uh, door de opstandelingen? Wat, hoe moet het dan verder? ja, er is natuurlijk in de geschiedenis zijn er natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van, van initiatieven tot vrede die genomen worden en die nergens op uitdraaien. Ik, ik denk dat deze toegevoegd gaat worden aan dat rijtje. De opstandelingen hebben op dit moment op het slagveld sinds gisteren, hè, die voorme aanslagen van de, de NAVO Tanks van Gardashi, die het gevoel dat ze enorm de wind in de zeilen hebben en door kunnen. Uh, en ja, dat leidt allemaal toe dat de stemming om op dit moment op het politieke veld tot een overeenkomst te komen, overeenstemming te komen, dat die is er gewoon. Ja. Moment, de, de, het, de beslissing hier ligt eigenlijk nog behoorlijk op het slagveld. Lex Runderkamp in Benghazi, dankjewel. Politie in Frankrijk heeft op de eerste dag van het Boerkaverbod in dat land twee gesluierde vrouwen en een aantal sympathisanten opgepakt. Die demonstreerden voor de Notre Dame in Parijs tegen het verbod. Vrouwen werden volgens de politie niet opgepakt omdat ze een burka droegen, maar omdat er geen toestemming was voor het protesteren. Frankrijk is het eerste Europese land met een burkaverbod. Vrouwen die het verbod overtreden kunnen een boete van 150 euro krijgen en mannen die vrouwen dwingen om zulke kleren te dragen kunnen 30.000 euro boete krijgen. Sport. Twente-speler Roberto Rosales heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden gekregen, daarvan is er één voorwaardelijk. PSV Wilfred Bouwman kreeg een voorstel van één duel. Net als Mark Looms van Heracles en Matthäus Proes van Rora JC. Alle spelers hebben tot vier uur vandaag om te reageren. Judoka Elisabeth Willeboortse moet het komende EK in Istanbul missen. En dat is over tien dagen. Dat betekent dat ze haar Europese titel niet kan verdedigen. Twee weken na het EK is er weer een belangrijke wereldbekerwedstrijd. Willeboortse verwacht dan wel weer helemaal top te zijn. De hoofdpunten uit uh, het nieuws van dit moment. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen tegen Marco Kroon. 10 uur voor, kook, uh, tien uur voor uh, kookbezit en 110 uur voor het inbezit hebben van stroomstootwapens. De dader van de schietpartij in Alphen heeft meer dan 100 keer geschoten. Zo heeft onderzoek uitgewezen. En in Parijs ik zei het zojuist, zijn de eerste burka draagsters gearresteerd. Maar vooral omdat ze protesteerden. Erwin de Hart met verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén file op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Knopend Waterberg en Knopend Grijsoord. Drie kilometer en de weg is weer vrij. Dankjewel. Jo. Dat was het met uitgebreide NOS Journaal. Het is 14 minuten over 1. Zometeen de NCRV weer en het vervolg van lunch.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 Wegen belastingvrij en slechts 14% bijtelling. Honda. The Power of Dreams. Dit is Radio 1. En CRW. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In steeds meer artikelen zitten kleine chipjes... zodat producenten ze kunnen volgen. Maar dan komt dus ook onmiddellijk de privacy om de hoek. En daarover gaat de vraag van vandaag. Deze week in het radiodagboek acteur Paul Groot... Die is te zien in de Python Musical Spamelot. En vandaag horen we onder meer over zijn hobby goochelen. Als kind al kon hij daar uren mee bezig zijn en dat was niet voor niks. Het is een manier om een soort rolletje te spelen. Of, uh... Ja, het is misschien ook wel een beetje indruk maken... Hoor, om iets te compenseren van, uh, van verlegenheid of zo. En straks naar stand.nl en daarin praten we door over het schietincident in Alphen aan de Rijn... gaan nu stemmen op om de regels voor wapenbezitters aan te scherpen. De SP wil dat bijvoorbeeld. Wat vindt u eigenlijk? Onze stelling, de wapenwet is streng genoeg. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan door te sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren. En als u dat doet, dus uw tweet versturen, gebruik dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Steeds meer artikelen bevatten kleine chips die radiogolven uitzenden. RFID-technologie heet dat. Deze zogenaamde smart tags worden dit jaar al in bijna 3 miljard producten verwerkt. En dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Ze moeten uiteindelijk de streepjescodes vervangen... waarmee producenten hun voorraden op peil kunnen houden. Maar EU-commissaris Nelly Kroes ziet ook nadelen. Ze heeft het gebruik van de chips aan banden gelegd... omdat de privacy in het geding is. De smartex kunnen namelijk op afstand worden gelezen. En Lunch vraagt zich dus af, worden chips niet wat al te slim? Jan van Gogh, goedemiddag. goedemiddag. U bent van het bedrijf Easy Logic en daar maakt u van die chips. Dat is correct. Laten we eens even beginnen bij de technische kant. Hoe werkt zo'n chip precies? Kort gezegd uh, heb je te maken met een chipje of een tag, zo noemen ze dat in de volksmond. De overchipkaart is daar een voorbeeld van. Bestaat uit een klein antennetje, een chipje en een klein accu'tje. Uh, dat antennetje dat komt door een elektromagnetisch veld. Dus bijvoorbeeld bij zo'n uh, metrostation hou je je pasje bij zo'n laser. Dan wordt uh, het accu'tje opgeladen en op het moment dat hij een bepaald voltage heeft... dan zegt hij op een gegeven moment, ik ben dit nummer. En dan spuugt hij een nummertje uit. En dat gaat echt in fracties van seconden? Correct. Ja, en, en dus, dus in die zin gaan dat, dat, zeg maar, de, de, de stromen ook nooit op. Dat ding werkt altijd in principe? Ja, in principe wel. Je hebt, je hebt verschillende vormen van RFID. Maar waar we het nu in dit onderwerp over hebben... is over passieve RFID. Dus zoals de OV-chipkaart wordt gebruikt. Ja. En als je hem dan weer in je zak doet... zendt hij dan nog steeds uit? Nee. oh dat is in deze dus niet zo. Maar dat, nee. er zijn wel chips die dat wel doen. Er zijn chips die... Uh, je hebt twee soorten RFID. Je hebt passieve RFID. Waarin alleen er wordt gezonden op het moment dat dat ding wordt opgeladen... Daar hebben we het nu over in de consumentenwereld ja. waar we het onderwerp privacy om de hoek zien vallen. Uh, en je hebt met actieve RFID, dat wordt met name in industriële toepassingen gebruikt... om op grotere afstanden uh, artikelen of producten of voertuigen te kunnen volgen. Noem eens een voorbeeld je, daarvan, wat, wat is nou, het Het trekken en tracen van auto's. Bijvoorbeeld Hier in de haven van Rotterdam komen er uh, jaarlijks duizenden auto's binnen. Uh, stel je voor dat je duizend zwarte auto's hebt staan van één merk en één type. Hoe weet je dan welk, welke auto je moet pakken? Nou, dan brengen wij zo'n tag aan, aan, de, aan de spiegel van de auto autoruit. En dan kunnen we dat op een meter nauwkeurig uh, bepalen waar die auto staat. Ja. En um, veel mensen zijn huiverig voor de straling hè, van, van dit soort uh, golven. Uh, radiogolven wordt dat dan genoemd. Ja. Lijkt me slecht nieuws dan deze chip als die straks overal inkomt. Uh, nou, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Want uh, persoonlijk vind ik de discussie over privacy vind ik, uh, niet meer met het oog op de bal uh, uh, plaatsvinden. Maar daar, daar komen we zo over. Even over de, de, de eventuele schade van die straling. Nou, die, die, die, straling, die, die schade van die straling die is er niet. Die is zo klein, die straling, dat spanningsveld. Dat uh, als je je telefoonbeet pakt... dat je daar een vele malen hoeveelheid meer van straling uh, bij je hebt. En, en daar bellen we elke dag mee en zitten we mee aan ons oor. En, en dat is ook uh, uh, voor de volksgezondheid niet schadelijk. Nou Dit, dit staat in, in, in, in, in nog niet in de schaduw daarvan. Nee En dan zei ik aan het begin al even... het is uiteindelijk de bedoeling om die streepjescodes... bijvoorbeeld uh, daarmee te, te, te vervangen. Dat die dus door die chips worden vervangen. Uh, nee. Maar goed, zo'n streepjescode is alleen wat ink. Dit me veel duurder. Dat uh, is correct. Uh, op dit moment is een barcode, voornamelijk wordt dat geprint met een, met een printer, met Inkt. Uh, de huidige technologie, als het om RFID gaat, bestaat uit een stukje koper, bijvoorbeeld de antenne. Dat kan ook aluminium zijn, een stukje silicium, en dus een akkertje. Maar er zijn nu al uh, uh, technologieën op de markt waarmee je in productie tekst kunt printen. Dus dan heb je te maken met een heel ander productieprocedé... Ja. waardoor je niet meer met dat soort uh, dure elementen komt te zitten. Dus die zouden we dan straks op een bliksoep kunnen verwachten? Uh, ja, dat, dat, laten we zeggen, daar denken we met z'n allen aan. Alleen... Um, um, ik geloof niet dat RFID overal uh, zaligmakend is. Want op een pak melk zit bijvoorbeeld 1 of 2 procent marge. Ik verzin hem even. Nou, als je voor een paar cent een tag op een pak moet aanbrengen... en er zit maar een paar cent marge op... dan denk ik dat je het doel voorbij schiet... en dat er een, een situatie blijft ontstaan... waarin een barcode naast een RFID-tech goed kan blijven leven. Ja. Nou, u bent er overduidelijk heel enthousiast over. U begon net al even over die privacy zelf. Dus laten we daar eens even op inzoomen. Uh, Eurocommissaris Kroes die is daar toch wat uh, anders naar aan het kijken. Uh, ze wilde een en ander reguleren. We spraken daarover over vanochtend met Prins Constantijn van Oranje die voor haar kabinet werkt. RVD is een, is een relatief nieuwe technologie en er zijn, uh, is potentieel privacy gevoelig. Dus om die technologie goed in te voeren en om te zorgen dat de consumenten en burgers goed beveiligd zijn van privacy... Uh, is het van belang dat, uh, dat privacy voorop staat. Dus uh, want een chip uh, die, die registreert je gedrag. Dus uh, waar je bent, bijvoorbeeld die die chips zitten ook in pasjes als je gebouw binnenkomt. Dus als die gegevens over wanneer je welk gebouw binnenkomt... Uh, um, in de handen vallen van uh, mensen die, die jouw gedrag bijvoorbeeld zouden kunnen gaan monitoren... dan, uh, daar heb, je dan daar heb je natuurlijk geen zin in. Dus uh, het gaat er echt om, om te zorgen dat de informatie die vergaard wordt op zo, door zo'n chip... Dat die, uh, dat die niet gebruikt wordt door mensen en organisaties uh, die daar geen bevoegdheid over hebben. Ja, strengere regels dus, uh, zegt hij uit naam van uh, Nede Kroes. Maar uh, waarom moet het dan met regels? Als consumenten, zoals in een nachtclub in Spanje, zelf zo'n chip in hun arm laten zetten, dan zijn ze toch ook zelf verantwoordelijk, zou je zeggen? Ik gaf het in Nederland dat ook. Er uh, was ook een discotheek waar dat gebeurde. Um, ja, daar, uh, ik denk dat dat een persoonlijke afweging is van mensen. Um, ik, ik zou zelf zou ik niet een chip onder mijn arm laten schieten in een, uh, of onder mijn huid laten schieten in een, uh, in een uh, disco. Um, maar zelfs zelf daar die chips zouden en de, de, de manier van hoe met gegevens wordt omgegaan, um, zou ook daar goed geregeld moeten worden. Maar het is self-regulation, dus het is een, een, uh, het is een eerste stap. En, uh, en in dit soort gevallen moet je, uh, uh, moet je beginnen met vertrouwen dat uh, de industrie het zelf doet, want het, het systeem werkt alleen als iedereen zich eraan houdt en het goed wordt toegepast. Maar wij zullen heel kritisch kijken naar, uh, naar de toepassing. Jan van Gogh van het bedrijf EasyLogic. Uh, wat, wat vindt u van de bezwaren vanuit Europa? Nou, ik vind de laatste opmerking uh, vind ik goed dat, dat er kritisch gekeken wordt, dat is altijd goed. Want uh, ook wij zijn natuurlijk niet uh, uh, alleswetend. Maar in, in, in de reactie die je nu hoort, hoor je al dat er een aantal dingen gewoon niet, niet helemaal juist zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, als je het hebt over een toegangspasje, daar wordt helemaal geen informatie in verzameld. Het toegangspasje geeft alleen een nummertje af. En in het systeem wat in het gebouw zit, wordt alleen maar gekeken, mag dit nummertje wel of niet naar binnen. En als dat zo is, dan wordt er een deur verontgrendeld en dan kan je doorlopen. Uh, dus het, het gedrag daarmee uh, monitoren. Dat, dat, dat is niet juist, dat, dat klopt niet. Dat kan alleen op het moment dat je daar, dus achter in het gebouw, systemen implementeert om dat daadwerkelijk te willen gaan doen. Maar laat ik een concreet voorbeeld geven: als ik in de winkel een, een, een, een, een, een overhemd koop met daar een prijskaartje en een RVD-tekje achter, dan uh, is de laserstand van dat tekje is een paar centimeter, zodat drie, je, vier, zodat vijf je niet, centimeter. Dat je hem niet mee zomaar naar buiten neemt zonder te betalen. Nee, nou, dat nog niet, nog niet eens. Want dat zijn twee verschillende toepassingen: antidiefstal en we zeggen, het gebruik van een RFID-tag. Um, maar de, de, de leesafstand van een RFID-tag is maar een paar centimeter in, de voorbe in het voorbeeld wat uh -huh. ik nu net gaf. Dus als je dat overhemd aandoet en je gaat uh, toevallig een keer naar de wallen uh, natuurlijk gewoon alleen maar om voor die ramen te kijken dan uh, word je niet, uh, laten we zeggen, geregistreerd. Oh, uh, meneer, ik stond daar ook nog. Nee, nee, dat is niet zo. Uh, en, en het voorbeeld, dat, dat weten we met z'n allen. Want allereerst, het is geen nieuwe technologie. De technologie bestaat al heel lang. Iedereen heeft wel een huis hier tegenwoordig thuis... waar een, waar een chip in zit. Het zit in je autosleutel, het zit in je ski-pas. En nog steeds worden er dagelijks allerlei huisdieren vermist. En als het zo zou zijn zoals u, zoals u oppert... dan uh, moet je heel makkelijk juist u het kunnen terugvinden. En helaas, dat is niet zo. Maar u, u weet dat privacy is altijd een gevoelig punt. Hè? Nou ja, ja, goed, u noemde straks al even de OV-jaarkaart. Maar er zijn allerlei andere ja. systemen natuurlijk in, in discussie geweest... waar mensen Onmiddellijk op hun achterste benen staan. Wij merken dat ook in ons programma Stam.nl. Als het daarover gaat, ja. worden mensen echt fel. Uh, vindt u dat, uh, uh, is dat koud watervrees? Of, of vindt u dat te veel bemoeizucht? Van de overheid, die dat ook die ook op die lijn zit? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Je komt al heel snel dan in het uiten van mijn eigen mening. Maar we hebben deze discussies vaker gehad. Ook op het moment dat er bijvoorbeeld cameratoezicht in steden wordt geïntroduceerd, dan zijn er allerlei uh, ja, uh, groeperingen die zich die ineens gaan roepen over ja, maar uh, wil je dat wel? En we kunnen, we kunnen niks meer op straat. En ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, als ik op straat loop en ik heb niks te verbergen, dan maakt mij het niet uit dat mm. iemand met een camera daar naar zit te kijken. En als ik me normaal gedraag, dan vind ik dat prima. Mm. Want ik hoop dat de achterliggende gedachte is dat als er wel wat met mij gebeurt... dat het dan heel snel en adequaat gehandeld kan worden... door instanties die met die apparatuur omgaan. En goed, daar is het uiteindelijk voor bedoeld. Maar u noemde bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Nou ja, daar zit dan ook zo'n chipje in. En, en, en echt een succes is dat nog niet, want hij is kennelijk heel makkelijk te kraken. Ja, maar, maar, maar dat, dat is ook een. een, een ja, dat, dat, dat is weer een ander onderwerp. Het kraken van, van, van een chip. Um, een chip is in principe altijd te kraken. Niets is wat dat betreft veilig genoeg te maken. Um, naarmate de tijd verstrijkt, is ja, dat met, te kraken. Met, dus kunnen de bedoelingen vanuit, laten we zeggen, in dit geval de producent goed zijn. Maar omdat hij te kraken is, zitten er dus ook allerlei bezwaren aan. Um, ja, maar ja, euh, laat ik proberen, eerst antwoord te geven op de eerste vraag. Um, als het gaat om het kraken van een chip, elke chip is te kraken, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee het gebruik kan beïnvloeden. Uh, laat ik een voorbeeld geven, als je in de winkel een overhemd koopt met een chip erin, en je zou die chip willen kraken, dan moet je nog steeds de koppeling hebben tussen die winkel en de fabrikant, zoals u het in het voorbeeld stelt. En die koppelingen zijn er niet, die zijn wel mogelijk, maar die worden op een heel ander, heel ander niveau gedaan. En dan weet je nog niet eens de koppeling met de klant, want die systeem zijn niet gekoppeld. En die zijn denk ik ook niet te koppelen. Ja, nee. um, de conclusie moet eigenlijk zijn. Uh, die nieuwe chip kan heel veel. Maar uh, we moeten gewoon met z'n allen bepalen uh, hoeveel. En, uh, en dat is goed in de hand houden. Zegt u eigenlijk zelf. Uh, dank ja. voor de uitleg. Jan van Gogh van Easy Logic. Het Radio Dagboek. Deze week met Paul Groot. Want deze week gaat de musical Spamlot van Monty Python in première En daarin speel ik een rol. Als je zoals Paul Groot in een satirische musical speelt... dan moet je oppassen om het niet te belachelijk te spelen. Want uh, wat werkt nou wel en wat niet? Hij hield zich daar al tijdens een studie theaterwetenschappen mee bezig. En studeerde af op de grappen in Fawlty Towers. Voor het eerste deel van het radiodagboek van Paul Groot... zijn we bij hem thuis in Amsterdam. Daar laat hij horen wat voor hem een spannend moment wordt in die musical wat goes like this. Ja, deze week is dus de première en, en wat ik eigenlijk vooral spannend maakt is dat, dat het een beetje polle weer is. Dus ik uh, loop ineens recht te niezen en zo. Dus ik, moet, ik moet gewoon heel braaf inzingen half uur lang. En niet te snel uh, te veel willen. Er zit een gemene gies in mijn uh, nummer. Dat vind ik wel spannend. Uh, dit is het, het nummer dat uh, resulteert uiteindelijk in een, uh, in een hoge noot. En op zich is die nog niet eens het probleem, maar de, een regeltje daarvoor zit een hele gemeene. En die moet ik echt uh, zorgvuldig plaatsen, anders gaat het heel erg mis. Fulton Towers was absoluut een, uh, een manier van spelen die, die mij heel erg aansprak. Die, uh, ja, het is heel kluchtig, maar klucht heeft een hele slechte naam in Nederland. En dat vind ik heel onterecht, want als het goed gedaan wordt, is het geniaal grappig. Natuurlijk moet je overdrijven, natuurlijk moet je dingen aanzetten, maar waar wordt het lollig doen en waar blijft het nog net leuk? Always oh, hij gooit hem omlaag. Hij doet het ook 23 de wereldwijd door. <lacht> dus het gebeurt, kan hem ook gebeuren dat hij af en toe uh, iets te schor is om het <lacht> Ja, het is hartstikke leuk nummer. Eigenlijk het publiek houdt van Plat, hè. Dat zien we ook aan sketches van. Uh, van uh, Koef noemen. Zodra er een beetje iets over seks in zit. Ik heb bijvoorbeeld een aantal sketches gemaakt over een goochelaar. Er zit er eentje bij, dat doet hij erotisch goochelen. En dat is degene met op YouTube de hoogste kijkersratings. Maar als je een beetje um, smaak hebt, zeg maar. Dan probeer je daar een beetje bij weg te blijven ook. Je, wel af en toe maar als een soort paper in. in um in het ingrediënt, maar niet alleen maar. Dit zijn alleen de kaarttrucs. Ja, er staat hier een hele, een hele koffer. Balletjes om te laten zweven. Zombie balls. Ja, ik, ik denk dat ik een acht of negen goocheldoos heb gekocht. Kleintje. En dat heeft wel een soort passie aangewakkerd... die nu met mijn vlagen nog weer oplaait. Kijk even. Dit is afdeling munten. Dat vind ik eigenlijk het mooiste, hè? met munten en balletjes en sigaretten en dat piepkleine werk, wat je overal kan doen. Het schijnt onder verlegen kinderen een heel zeer, zeer een populaire hobby te zijn. Het is een manier om een soort rolletje te spelen. Of uh... ja, het is misschien ook wel een beetje indruk maken hoor. Om iets te compenseren van, uh, van verlegenheid of zo. Het, het viel eigenlijk wel mee tot de tot, tot, tot, tot, tot puberteit of zo. En toen werd het eigenlijk pas erg erger. Uh, erger. Uh, de verlegenheid. Nou, achteraf denk ik dat, dat het gewoon kwam dat ik erachter kwam dat ik homoseksueel was. En dat je, dat je op een gegeven moment gewoon merkt dat het niet meer automatisch klikt met je klasgenoten. Want die krijgt gewoon heel andere uh, interesses. En daar, snap je, daar snapte ik helemaal niks van. En denk ik denk gaan hè? Dat hebben ze natuurlijk op tv gezien. En dan moeten ze ook zo nodige meisje zoenen. Ik vond heel irritant dat gedoe allemaal. Dus ik, uh, ik was heel erg met. Uh, Amateur toneel bezig en inderdaad met goochelen en tekenen. En ik had allerlei hobby's. Maar allemaal wel redelijk. Uh, of met oudere mensen of alleen. Dus ik, ik miste op een gegeven moment een soort uh, vanzelfsprekende aansluiting bij mijn klasgenoot. Pas later denk je van. oh die uh, mensen die gaan er met elkaar om in de vrije tijd. Oké. Okay. Dat uh, kwam mij eigenlijk niet meer op. Pas veel later dacht ik van: dat is toch daar iets. Uh, niet helemaal gegaan zoals het had kunnen gaan. <laughs> Gefleegd kinderen willen natuurlijk eigenlijk uh, alles goed doen. En dan, uh, dan is goochelen wel een middel, ja. Al Groot was dat. Uh, het zou kunnen dat u hem nog eens op tv ziet... met een programma, want dat is iets wat hij heel graag zou maken. Het radiodagboek van hem dus deze hele week... in verband met die musical Spamalot. Gemaakt door Maarten Bleumers. En terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl. De stelling, de Nederlandse wapenwet is streng genoeg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat uh, schietincident... daar in Alphen aan de Rijn. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Een machinist die betrokken was bij het treinongeluk in Stavoren. Vorige zomer was dat. Die wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie zegt dat het ongeluk... mogelijk door nalatigheid van de 59-jarige man is veroorzaakt. Er zou de veiligheid van mensen en goederen in gevaar hebben gebracht. De drie wapens die in het Alvesse winkelcentrum De Ridderhof zijn gevonden... zijn alle drie door de schutter gebruikt. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En ook had hij voor alle drie de wapens een vergunning... Er wordt nog onderzocht of één van de wapens is omgebouwd. Het Talbar ministerie eist een werkstraf tegen de militair Marco Kroon. Volgens DoM OM is bewezen dat de onderscheiden militair... drugs- en stroomstootwapens in zijn bezit had. De eis is 120 uur werkstraf of 60 dagen celstraf. En als de rechter de eis overneemt, hangt Kroon ontslag boven het hoofd. De defensie heeft ten aanzien van drugs een zero-tolerance-beleid. En de Franse politie die heeft op de eerste dag van het boerkaverbod... twee gesluierde vrouwen en een aantal sympathisanten opgepakt. Ze demonstreerden voor de Notre-Dame in Parijs tegen het verbod. De vrouwen werden volgens de politie niet opgepakt... omdat ze een boerka droegen, maar omdat er geen toestemming was voor het protest. Dat was over de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De 24-jarige Tristan van der Vlis had een vergunning voor vijf wapens. Zaterdag schoot hij compleet willekeurig zes mensen dood en daarna zichzelf. De grote vraag is natuurlijk, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Deze 24-jarige is opgenomen geweest. Dat is niet niks. Hoe kan het dan dat hij toch nog een wapenvergunning vergunning? <laughs> en niet één, maar meerdere heeft gekregen. Ja, ja. Ja, hoe deze man eraan gekomen is, kan ik u natuurlijk niet, uh, niet vertellen. En wat ik wel kan zeggen, is dat ik dat heel erg zorgelijk vind. Bedoel, hoe is het in de godsnaam mogelijk dat iemand met zo'n achtergrond, van wat we nu tenminste horen bij wapens kan. En dat we dan horen dat hij niet enkel lid is van een schietvereniging... maar blijkbaar ook die wapens in zijn bezit mag hebben ja. en mee mag nemen. Dat verbaast mij uitermate. Ja, zo waren de laatste dagen wel meer oproepen... om uh, op een andere manier de wapenwet aan te scherpen. Uh, op een of andere manier zou dat dan moeten. Geen wapens meer mee naar huis. Een verplichte psychologische test of zelfs een totaalverbod op wapens. Het zijn allemaal suggesties die we hebben gehoord... Uh, na wat er gebeurd is daar zaterdag in Alfa aan de Rijn... De vraag is, heeft dat wel zin? Ik praat erover met Sander Duisterhof, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Dag meneer Duisterhof, goedemiddag. Dag meneer Van den Berg. We beginnen altijd met de drie keuzes in Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier komen ze. Ik hou mijn wapens het liefst bij mij thuis. Ja. Ik heb wel eens een hartig gesprek moeten voeren met iemand over zijn wapenbezit. Nee. Zonder schietverenigingen krijg je meer wapengeweld. Ja. Goed, nou, u mag thuis, of waar u ook bent, ook meepraten natuurlijk. Onze stelling die is kort en krachtig. De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. Um, meneer Duishoff, ik wil die stelling ook nog even aan u voorleggen. De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. Eens of oneens? Eens. En waarom? Nou... Uh... Kijk, de aanleiding is natuurlijk het verschrikkelijke drama in Alphen. Dus ik, ik begrijp best dat mensen onmiddellijk gaan, gaan kijken wat, wat is nou de oorzaak hiervan, hoe kan je dat voorkomen. Dan ligt het natuurlijk voor de hand om te suggereren dat de Nederlandse wapenwet moet worden verscherpt. Ik denk alleen als ik de berichten nu zo hoor dat de Nederlandse wet streng genoeg is en dat die alleen niet rigide genoeg is uitgevoerd u zegt van die wapenwet is prima, alleen de controle erop, die heeft hier te wensen over dat, dat vermoeden heb ik wel, ja. ja. Want er zijn natuurlijk heel veel vragen, hè? we hebben net nog in het nieuws gehoord, uh, 100 kogels afgevuurd, uh, met een, uh, ja, toch gelijkend op een, uh, een automatisch wapen, terwijl dat helemaal niet kan eigenlijk als je bij een schietvereniging zit, toch? Nee, leden van schietverenigingen mogen geen automatische vuurwapens bezitten. Dat is alleen voorbehouden aan politie en uh, militaire eenheden. Uh, bovendien heb je er ook niks aan als sportschutter. Want sportschutters doen aan precisie schieten, die willen tienen schieten. En dan heb je niks aan een wapen waar een salvo aan kogels uitkomt. Nee, de, de, deze jongen had kennelijk wel zo'n wapen. Of heeft een, nee. een wapen omgebouwd, hoor je dan ook vertellen. Hoe, hoe werkt zoiets eigenlijk? Hoe kom je ten eerste aan zo'n wapen dan als je dat niet mag hebben? Nou ja, als het echt gaat om een automatisch vuurwapen, dan is het een illegaal wapen. Dus dan heeft hij dat uit het illegale circuit kunnen verkrijgen. Ik verkeer niet in die kringen, dus u moet me niet vragen waar dat is. Nee, maar u hoort vast wel eens het... wat. Nou ja, dat, dat hoort u ook. Het is natuurlijk bekend dat het aantal illegale wapens in Nederland... vele malen groter is dan het aantal luchale wapens. Je ja, hoort het Oostblok hè, vaak, dat, je, dat het daar dan vandaan komt. Ja, Oostblok, voormalige Balkanlanden, dat zijn de, de regio's waar, waar, waarvan ik ook hoor... dat daar nog wel eens wapens vandaan dus komen. Dus daar kun je vrij makkelijk aankomen en vanwege de, de, het opheffen van de, van de grenzen... zeg maar, kan je ook makkelijk zo'n wapen dan uiteindelijk in Nederland krijgen. Ja, maar goed, ik kan niet, al, ik kan niet al alleen maar bevestigen dat ik dat ook gehoord heb. Ik heb niet hmm. die expertise, want u begrijpt, ja. dat is niet het terrein waar ik mij op begeef. En oh. dat ombouwen dan, hoe werkt dat dan? Nou, daar wordt mee bedoeld dat um, uh, er sprake zou kunnen zijn van een zogenaamd semi-automatisch wapen. En dat wil zeggen um, dat er in het wapen wel meerdere patronen, uh, of wel kogels gaan. Um, maar dat je bij ieder schot de trekker moet overhalen. Um, dat is eigenlijk al uh, zoals het bij een pistool gaat bijvoorbeeld. Hè? Uh -huh. uh, daar zit een magazijntje in en bij iedere keer dat je wil schieten moet je de trekker overhalen. Nou, dat noemen we een semi-automaat. Um, er zijn vuurwapens die, die van automatisch uh, uh, semi-automatisch gemaakt zijn. Dat noemen we duurzaam ongeschikt maken voor automatisch vuren. Um, die wapens mogen overigens in Nederland niet meer verkocht worden. Uh, op dit moment vanaf 2005 al... Uh, worden alleen nog wapens verkocht die af fabriek semi-automatisch zijn. En die uh -huh. kun je niet ombouwen. Ja. Maar goed, dat, dat blijft inderdaad speculeren, want we weten nog steeds niet uh, of dat zo is. Ik begrijp dat de politie dat ook aan het uitzoeken is. Ja, bovendien het ombouwen. Hè. Kijk, er wordt een beetje gesuggereerd dat het zo simpel is. Nou, dat bestrijd ik. Zo simpel is nou ook weer niet. Bovendien heb je daar onderdelen voor nodig. Die in Nederland helemaal niet verkocht mogen worden. Dus op het moment dat je die onderdelen gaat verschaffen. moet er een rechtszaak zijn. Maar we begeven je dus al op een, in een illegaal circuit. Ja. Je kunt je ook afvragen of je die moeite. Uh, als, je, als je kwaad wil, wel zou nemen. Want dan kan je ook jezelf een illegaal wapen gaan verschaffen... dat ja. automatisch vuurt. Ja, Dus als we dat zo een beetje plus en minnen... dan zou de kans dat dat zo is, een illegaal wapen ergens anders vandaan halen... dat zou in dit geval, uh, die kans is groter. Uh, maar goed, dat blijft nogmaals speculeren. Ja. Even nog over die wapenwet. Hè. Um, u zegt, die is eigenlijk al heel streng in Nederland. Ook strenger dan in onze omringende landen? Ja. Wa waar verschilt dat dan in bijvoorbeeld? Nou, wat wij in Nederland heel uh, nadrukkelijk doen... is uh, de nadruk leggen op de sport... Of op de jacht. Dat zijn eigenlijk de twee groepen in Nederland die, waarvoor een uitzondering wordt gemaakt. Want, want zo is het. Hè. Je mag in Nederland als burger geen vuurwapens hebben. Wordt een kleine uitzondering gemaakt voor mensen die de schietsport bedrijven. En mensen die jacht beoefenen. En uh, uh, zelfverdediging of allerlei andere redenen voor vuurwapenbezit kennen wij niet in Nederland. En er zijn natuurlijk genoeg landen waar dat wel het geval is. Het grootste voorbeeld Amerika. Precies, ja. ja. Nou, en daarnaast, als je dan uh, mag, gebruik mag maken van die uitzondering, dan moet je natuurlijk van onbesproken gedrag zijn. En dan word je ook uh, aan een uh, uitgebreide screening onderworpen. En uh, als je eenmaal een eigen vuurwapen hebt, en zo eenvoudig is dat, is dat dus niet, dan wordt die screening ook voortdurend uitgevoerd. Ik heb controles thuis. Of alles goed is opgeborgen. Afijn, uh, het is nogal wat waar je aan moet voldoen. Wa waarom, want dat was ook een van de keuzes net aan u. En u zei ook van ja, ik heb dat wapen liever thuis. Waarom eigenlijk? Want je kan er toch niks mee thuis. Nou, laat, laat ik beginnen te zeggen dat, dat, dat als, je, als je zou besluiten om dat te verbieden in Nederland... dat betekent dat, dat al die sportschutters hun wapens op de club moeten laten liggen. Uh, dan gaat het om een concentratie van honderden vuurwapens... ...bij schietverenigingen in Nederland. Het risico wat dan uh, uh, om, om de hoek komt kijken... ...is natuurlijk de inbraak. Er die, kan een beetje een bende daar uh, flink zijn uh, slag slaan... ...en ja, uh, voor ja, de komende je, tijd je, allerlei wapens in Ja, je, je, je slaat een behoorlijke slag... ...als je daar een, een, oh. een, een, een inbraak pleegt natuurlijk. He. Daarnaast is het ja, gewoon een praktisch bezwaar. Uh, sportschutters doen aan wedstrijdsport... En, ...en reizen dus uh, van, vanaf hun woonplaats... ...naar schietverenigingen waar ze aan wedstrijden deelnemen. Nou, net als ieder ander die een sport bedrijft, heeft hij graag zijn attribuut thuis... Uh, uh, en neemt hij dat dan mee naar de wedstrijden. Mm -hmm. Even naar de, de, de achtergronden van deze jongen. Hè, want daar, kom, daar komt natuurlijk steeds meer over uh, naar, naar buiten. Uh, 2005 opgenomen in een gesloten inrichting... vanwege ernstige geestelijke problemen. Uh, ja, die had dus een wapenvergunning. Hoe kan dat? Ja, nou, dat, dat is ook voor ons nog steeds een vraag. Uh, ik heb begrepen dat hij in 2006 inderdaad... in een gesloten inrichting is opgenomen vanwege psychische problemen. Dat ook de politie... ...daarmee bekend was. Uh, ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat hij dan toch uh, aan dat wapenverlof is gekomen. Omdat de regelingen uh, uh, daarin duidelijk zijn... ...bij de aanvraag van een verlof wordt ook daarop gescreend. Dus er zijn een aantal onderdelen waarnaar gekeken wordt. Natuurlijk naar het strafbaar verleden van iemand. Hè, de zogenaamde antecedenten. De softe politieinformatie, zoals we dat dan noemen. Dat zijn politiemutaties. Um, die alleen bij de politie bekend zijn. Daar was trouwens ook iets ja. aan de hand. Want hij heeft met een luchtbux ooit in zijn eigen ja, been geschoten. Ook dat is ondu onduidelijk voor ons. In 2003 schijnt dat gebeurd te zijn. Uh, en ik begrijp ook niet wat bedoeld wordt met een CPO. Uh, er moet toch een overtreding zijn gepleegd. Anders spreek je niet over een CPO. Maar het, het in je eigen been schieten is geen overtreding. Dat is gewoon een ongeluk. Nee. Dus da, da, daar zal ook, ook nog de onderste steen van boven moeten. Maar belangrijk is wel... De, ik vertelde het net even. Die screening, antecedenten. Er uh, wordt ook gescreend of je niet verkeerd in criminele kringen. Maar een van de onderdelen van die screening... is ook de psychische gesteldheid van, van mensen. En als die niet in orde is wordt geen verlof verleend. Ja. Dus eigenlijk is die, is die regel er al. Want de, de, we horen ja. vanuit de politiek bijvoorbeeld nu... dat dat een, een toegevoegd iets zou moeten zijn. Heel duidelijk een psychologisch onderzoek. Misschien wel jaarlijks uh, van iedereen die bij zo'n schietvereniging zit. Nou ja, Er is dus nu al de mogelijkheid op grond van de psychische gesteldheid van iemand een aanvraag te weigeren. Ja. Dan maar maar bestaan... dat is alleen aan het begin bij de aanvraag. Maar je, zou nee, joh, ook kunnen zeggen... je kan ook een bestaand verlof intrekken op het moment dat het ja. lijkt dat iemand labiel is geworden. Nee, maar goed, iemand, die, iemand kan zich aanmelden bij een schietclub. Die kan, ja. euh, laten we zeggen, dat alle voorwaarden zijn geregeld. Je bent lid van die schietclub, maar dan ineens kan je in de problemen raken. Wordt dat dan ook nog gecontroleerd? Nou, ja. ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Kijk, ten eerste zijn schietverenigingen hele kleine sociale gemeenschappen. Het zijn niet sportverenigingen zo groot als een voetbalvereniging of een hockeyvereniging. Het zijn veel kleiner. Uh, mensen kennen elkaar allemaal, uh, kennen ook meestal de privésituatie van mensen. Mm. Dus kunnen ook signalen afgeven, die signalen kunnen kennissen afgeven. Dat, dat is hier kennelijk niet gebeurd. Nou, nee, terwijl ik toch heb begrepen dat de politie op de hoogte was. Ja. En ik vind dat daar echt de onderste steen van boven moet komen. Hoor. Ja. Als, als, als dat zo is, is er gewoon echt een grote vergissing gemaakt. Um, u hebt hier reacties uit de politiek gehoord. Hè? Uh, vergunningen moeten nader worden onderzocht. Uh, de SP gaat zover zelfs dat, uh, dat er uh, nou ja, dat gewoon geen wapens meer mee naar huis mogen worden genomen. Hoe reageert u daarop? Nou, ik vind dat prematuur. Het is natuurlijk het bekende verhaal van de politiek om onmiddellijk in een soort publicitaire hype... ...allerlei dingen te gaan roepen... ...dingen voor te stellen voordat duidelijk is wat nou de achtergrond is geweest van, van dit verschrikkelijke drama. Want ik bedoel, daar zijn wij natuurlijk ook ja. het wel met elkaar over eens. Het is echt afschuwelijk wat hier gebeurd is. Maar om nu al te gaan roepen welke maatregelen genomen moeten worden... vind, vind, ik, vind ik prematuur. Nee. U vindt dat die wet nu streng genoeg is. En uh, het, het punt is inderdaad dat die, dat die door uh, de, de bevoegde instanties... goed gecontroleerd moet worden. Want ik begrijp dat in Finland er bijvoorbeeld ook uh, uh, nou ja, onderzoeken... naar de mentale gesteldheid worden opgenomen in de nieuwe wapenwetten. Dat ook uh, de politie informatie mag inwinnen bij artsen... Ook over het medicijngebruik bijvoorbeeld. Zover wilt u hier niet gaan? Nou, ja, op, op dit moment vind ik dat niet nodig. Uh, als, als nu was gehandeld zoals het moest worden gehandeld, was dit niet gebeurd. Nee. Finland is ook een hele andere situatie. Hè? Finland heeft natuurlijk een veel uh, liberalere wapenwetgeving altijd gehad dan Nederland. Dat is ook een hele andere historie. Daar zijn meer wapens onder de mensen of zo. Ja, ja daar is het. Natuurlijk, het jachtbedrijf is ja. in Finland natuurlijk heel groot. Dus dat, dat, dat is een hele andere situatie. Ja. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om die reacties even door te nemen. De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. Dat is onze stelling. En u mag zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Voorlopig eens 37 procent. Oneens 63. En er is door 1215 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mijn naastje naar Rotterdam. Zeg hem maar. Ik ben het niet mee eens. Uh, de beveiliging is nog niet streng genoeg. En die hier net aan het praten was, zegt ach, uh, dat was heel goed. Hij kan hem niet vooruit praten. Maar de achtergrond van die persoon was niet goed. Nee, dus oké, okay, is... maar, maar, maar dat zegt meneer Duisterhoff ook. De regels zijn, zijn duidelijk en helder en streng genoeg. Alleen, het gaat er dan wel om natuurlijk dat dat goed gecontroleerd wordt. En daar is nee. duidelijk iets heel erg misgegaan. Nee, oké, okay. dan waarom zetten ze niet bewakers voor de ingang van die uh, winkelcentrum? Bewakers. Ja. ja, en als iemand binnenkomt en je een beetje vreemd uitziet. Dan kan je gelijk zeggen: meneer, komt maar hier, af nee. mijn Ja, maar ja, er zien heel veel mensen vreemd uit en die, die, die doen geen vlieg kwaad. Nee, de meneer had die toch die wapen in de hand. Nee, ik ja. kan die grote wapen kan je niet in die zakjes stoppen. Nee, nee, dat is zo. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, soepel van de leuze. Ik ben hem de stelling eens. De Nederlandse wetgeving is strengste van Europa. Bent u zelf Nederland... schutter? Ik ben sportschutter sinds 1952. Kijk aan, ik dacht al zoiets te horen, een beetje tussen de regels door. Wat is er eigenlijk zo leuk aan het schieten? Dat ben ik nog vergeten te vragen aan meneer Duisterhof. Wat is leuk? Het is een individuele sport. En alles wat je doet tijdens het schieten is dus eigenlijk... jij met het wapen probeert te scoren in die team. Of dat nou op 10 meter met luchtgeweer is, op 500 meter met een grootkalibergeweer. Mm. Het is een wedstrijd tussen jou en jezelf. Ja. En niks anders. Ja. En hoe voelt u zich nu? Want, want u, komt er, u komt er eigenlijk door dit alles ook een beetje raar op te staan. Onterecht natuurlijk, maar het gebeurt wel. Ja, hoe voel ik mij? Uh, langzamerhand begint steeds meer duidelijk te worden uit de pers wat er aan de hand is. En dan denk ik, ja, uh, deze man had nooit van zijn leven een wapen mogen hebben. De circulaire wapensomunitie is er heel duidelijk in. En hier, en de uh, heer Duisterhof behaamt dat... of heeft het voor mij eigenlijk het gras voor de voeten weggeveegd... is ook de, dat geval. Overigens, dat machinegeweer... er stond een foto in de AD... Mm -hmm. dat, um, ik weet iets van wapens af... Um, is zeer hoogstwaarschijnlijk... een auto, semi-automatisch geweer, OA-15... met een telescopische kolf model 4 en een specter optical site ja. Door heel snel achter elkaar de trekker over te halen... krijg je het effect alsof het een machinegeweer is. Ja, en dat is het dus eigenlijk niet, maar door, de, nee, door dat... En dit door de... is ook niet om te bouwen... want dan moet je ongeveer het hele binnenwerk verwisselen. Ja. En die onderdelen, dat heeft de heer Duisterhoff ook gezegd... Ja. zijn niet verkrijgbaar. Mag ik u nog één vraag stellen? over, Want u bent, u bent uw schutter. Uh, uh, dat zei Duisterhoff net ook. Hè? Er is ook een soort sociale controle op die schietclubs. Mm -hmm. uh, weet u precies van, uw van de mensen waarmee u schiet dan... wat, wat die allemaal zo doen en wat, ze, wat er in hun hoofd omgaat? Nou, wat in het hoofd omgaat, ik denk niet dat er iemand ter wereld is die dat van een ander kan zeggen. Laten we dat voorstellen. Ja, je zit op een vereniging, je babbelt met elkaar, je kent elkaar. He, uh, dat is niet alleen over schieten praten, over een heleboel dingen. En dan heb je toch wel, zeker op de wat kleinere, echte schietverenigingen, he, heb je toch het uh, een zekere inzicht in wat iedereen doet. Ja. En dan zou zo iemand dus boven moeten komen drijven in principe. Zo iemand zou ja. inderdaad boven moeten drijven. Dank, dat... dank, dank voor de technische uitleg van dat wapen waar hij dan mogelijk mee geschoten heeft. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spring met Franco Allemant uit Tiel. Ik, eh, ik vind de wet ook niet streng genoeg in Nederland. Maar ik wil nog een ander aspect eh, binnenbrengen. Dat is een jaar of tien geleden hebben wij die wet op uh, illegaal wapenbezit verhoogd... ...omdat het wapenbezit uit de hand komt te lopen in Nederland tot maximum vier jaar. Ja. En het probleem is gewoon als ik nou een pistool in mijn zak heb, ik, ik word door de politie gepakt dan krijg ik zes weken verwaarloosd, meneer. Dus, dus er wordt helemaal niks aan gedaan. Dus je zou daar veel strenger moeten straffen, zegt u? Ja, illegaal wapenbezit. Ja, ja, het probleem zit hem niet in de wet. Het probleem zit hem aan degenen die de ja. wet moeten bewaken. En die, die zijn, eh, onze, ons strafrecht met de rechters, de, de, de, de, de criminologen eromheen... de straf, die, die hebben een soort tunnelvisie ontwikkeld... waarin ze denken dat, dat iedere, iedere dader een soort... Eh, dat ze die beter kunnen maken of, en dat de straf niet helpt. Ja. En dat is een groot probleem... Nee, Goed, het punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met de heer Verschoten uit de de Kerk. Dag. Ik, eh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat de wapenwet streng genoeg is. Uh, uh, ik ben zelf ook sportschutter al een geruim uh, aantal jaren. En ik weet dat de controles... Uh, die, die, die worden regelmatig uitgevoerd door de politie. En dit was wel te verwachten dat dit dat de, dit zou gebeuren natuurlijk door, door de, ja. Maar zijn dat dan, zijn dat dan technische controles of wordt u ook voortdurend, uh, laten we zeggen, psychisch getest? Of, of u of u alles nog wel een beetje op op, op een rijtje hebt? Nee, dat zijn, dat zijn technische controles. Je ja niet psychisch getest. Nee, maar nee. kijk, da, dat, is toch, dat is toch het grote probleem. Want je kan inderdaad bij een aanvraag, snap ik dat die test, of die die, die, die controles heel streng zijn. Maar goed, in de loop van de tijd kan je, weet ik, veel een scheiding doorlopen en je bent net ontslagen en, en je raakt helemaal van het pad. Ja, dat, dat, dat ben ik wel met u eens: dat er iets kan gebeuren. Maar eh, dat het zo ver gaat dat iemand een, een zijn eigen wapens gaat pakken en daarmee in het willekeur gaat rondschieten, dat, ja, dat, dan, dan zit er iets niet goed. En als je dan al de voorgeschiedenis hoort wat hier gebeurd is bij deze meneer, dan denk ik dat toch wel de, de wetgever toch wel. Enigszins laakbaar is geweest die je nee, kijk, moet het inbegrijpen. Het, het, het, het probleem is natuurlijk dat als hij lid geweest was van een postzegelvereniging. dan was het helemaal niet zo erg geweest. maar, maar hij met zo'n geschiedenis. en, en zo'n psychische gesteldheid. heeft toegang tot wapens. Ja, ja dat, dat, dat klopt. want hij was lid van de schietvereniging. en hij voldeed aan alle eisen. Want ja, voordat je een wapen in bezit mag hebben. moet je eerst lid zijn van een van de vereniging. dan mag je één wapen aanschaffen. en daarna, als je naar twee lid bent. mag je vijf wapens aanschaffen. Dus hmm. op deze manier had het, drie, had ik begrepen. En dat die controle niet is geweest, dat er iets gebeurt... dan had de politie moeten ingrijpen en moeten zeggen... nou, hier is iets mis. En die had waarschijnlijk gewoon die wapens ja. bij deze manier weg moeten halen. U zegt ook, het ligt niet aan de regels, het ligt aan de controle op die regels. Die zijn niet goed uh, nagevolgd. Ja, dat klopt. Duidelijk, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Vanke. Nou, ik vind dat er wel degelijk ook aan de regels uh, iets moet gebeuren. Namelijk, inderdaad, die uh, psychische vaardigheid moet getoetst worden. Want net als met... Uh, uh, so, zolang je niets misdaan hebt, uh, krijg je een uh, be bewijs van goed gedrag. Maar er hoeft maar iets te gebeuren, net wat je zegt, een scheiding, dan wel teleurstelling of <coughs> narcisme of wat dan ook. Ik vind het levensgevaarlijk. Mm. En die, die geweldsstructuur uh, in, in films, dat helpt ook niet. En uh, uh, vooral dat toezicht dat de politie die vergunning zomaar heeft verlengd. Ik vind dat iemand ja. gewoon uh, gecontroleerd moet worden. Ja. Wordt word nader onderzocht natuurlijk hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Ron. Ron. Ik wil reageren op de stelling. Ik denk dat de wapenwet wel uh, streng genoeg is. Het, proble het probleem is, wij zijn in Nederland zo ver... dat we, hier ons, uh, dat we dit soort dingen moeten incalculeren... aangezien we ook een kastee hebben gehad. en Die reed ook eigenlijk in een, in een groot wapen. En een auto in ieder geval... Daar kon je ook eigenlijk niks aan doen. En, en dat zijn de gevaren van het leven waar we het maar mee moeten doen. Het ja. klinkt heel hard, maar het is niet anders. U zegt het, het, het concentreert zich nu ineens op die schietclubs... en mensen die daar lid van zijn. Ja, uh, ja, maar, en dat is niet terecht het rijbewijsstelsel is nog steeds hetzelfde. Ja, u hebt gelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw. Ik ben het wel eens met de stelling. Ik zag gisteren al naar die herdenking te kijken. Kijk, laat ik voorop stellen. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar dit zijn excessen in de samenleving. Die zijn heel moeilijk te bestrijden. En zeker in een open samenleving als de onze. Maar ik zag meneer Eénhoorn en die zag, hoorde ik zeggen... Dit mag nooit meer gebeuren. Je schakelt daarna over naar een programma van meneer De Vries... en daaruit blijkt dat tien zware criminelen, ja. waaronder potentiële moordenaars in dit land vrij rondlopen. Ja. Ik denk dat we daar eens heel ernstig naar moeten kijken. Ja, ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Okay. Uh, dat zeggen we trouwens tegen iedereen. Ik ben terug bij uh, Sander Duisterhof, Die is uh, uh, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Um, ja, dat is toch grappig om te merken dan. Dan gaat het over zo'n onderwerp. Uh, een vreselijk onderwerp, laat dat duidelijk zijn. Maar dat er dan ine ineens toch ook allemaal schutters bellen... want die willen dan toch even hun mening geven. En dat vinden we altijd leuk van uh, dit programma. En die zijn het dus met u eens. Maar dat is ook logisch natuurlijk. Ja, dat is toch ook mooi dat ze bellen. Ja, nee, dat is, dat is ook heel leuk. Uh, want dan hoor je ook nog eens een keer wat over, uh, over... Ja, hoe kijk, dat... dat is natuurlijk ook niet voor niks. Die, die voelen zich ook aangevallen, die ja. mensen. Nou ja, dat zei ik ook worden, tegen die ene meer. -si -si ja, ja. die worden geïdentificeerd met, met, met, met zo'n afschuwelijk ja. drama... Waar ze, waar ze zich natuurlijk absoluut niets bij kunnen voorstellen. En ja, het is ook niet voor niets dat schietverenigingen op dit moment... vrijwel onbereikbaar zijn, telefonisch en, en mondeling. Omdat ze natuurlijk de buien al voelen hangen. Uiteindelijk gaat het wat die meneer net zei om, om de samenleving waarin blijkbaar mensen zo ziek zijn dat ze tot dit soort dingen in staat zijn. En, ja, ik, ik hou niet zo van, van vergelijkingen trekken. He, het, het autobezit in Nederland, dat, dat kun je niet afschaffen, daar moet je ook reëel in zijn. Aan de andere kant is, is natuurlijk dat, dat drama in Apeldoorn, ja. twee jaar geleden, wel illustratief voor hoe gek mensen kunnen worden. Hmm. Er was een meneer die zei van, uh, die regels zijn streng genoeg, daar ligt het allemaal niet aan. Het gaat over de controle die, uh, waar, waar haperingen zitten, in dit geval duidelijk. Uh, nou ja, er moet allemaal nog eens horen hoe dat al is gegaan. Uh, en die zei ook van, uh, je moet eigenlijk de straf op illegaal wapenbezit veel hoger maken. Ja, nou goed, daar heb ik geen mening over. Ik, ik ga niet over illegaal wapenbezit. Ik ga ook niet over straffen in Nederland. Uh, de een zegt, uh, straffen uh, hoger maken helpt... Uh, andere uh, deskundigen zeggen uh, dat helpt niets. Uh, uh, er zijn ook cijfers van, van uh, recidieven van, van mensen die hogere straffen hebben gehad. Dus, dus ik, ik, ga daar, ik ga daar geen oordeel over geven. Nee. Uh, u, u, u merkt toch wat er gebeurt. Hij, ook, uh, ook bij de bellers trouwens een paar. Die zeggen dan toch met dit als voorbeeld van uh, het kan niet streng genoeg zijn. Maak het, maak, maak het maar zo streng mogelijk. Ja, nou goed. Dat, dat is ook natuurlijk een reactie die uit de emoties voortkomt. Dus dus hij is ook wel weer begrijpelijk. Um, maar je kunt natuurlijk uh, helaas uh, nooit alle risico's uitsluiten. En, en we hebben natuurlijk uh, um, in ons omringende landen dit soort afschuwelijke drama's al vaker zien gebeuren. En gehoopt en, en misschien ook wel verwacht dat dat in Nederland niet zou gebeuren. En helaas is het tegendeel bewezen. Ja. Uh, hebt u nog enige bemoeienis met dit hele verhaal in Alphen aan de Rijn? Of, of is het uw taak vooral nu uh, om zoals hier op deze plek uh, uitleg te geven? Ja, dat is vooral mijn taak, ja. U, u, u en uw collega's houden mij behoorlijk van de straat. <laughs> ja, en u wilt dat het nou maar weer eens even ophoudt misschien? Nee hoor, dat zeg ik niet. En ik, ik wil ook helemaal niet, niet uh, een soort slachtofferrol innemen... want daarvoor is dit, dit drama veel te groot. Maar uh, uh, u mag van mij weten dat de, de publicitaire aandacht... op dit moment uh, groter is dan wij ooit gehad hebben. Ja. En, ja. en ik hoef u niet uit te leggen... ik ben directeur van een sportorganisatie... dat ik liever... ...aandacht heb als het gaat om uh, ja. geleverde sportprestaties. Ja. Toch is het goed dat u dat andere geluid ook even hier hebt laten horen. Dus daar wil ik u voor danken. Daar ben ik ook voor, ja. Dank u wel. Uh, Sander Duisterhof, de, de, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Associatie, ...hoort u. Uh, ik ga nog even kijken naar de laatste gegevens op onze site. Uh, u kunt daar trouwens de hele middag uw stem nog uitbrengen... ...en die uh, laatste percentages beïnvloeden. 1300 mensen ruim hebben er gestemd. De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. Eens 38 procent, oneens 62 Thijs van der Brink is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Zo meteen na twee uur. Ja, wij gaan praten over de gebeurtenissen in Af Rijn met Theo Helmus. Hij is de baas van de ambulancepersoneel dat uh, zaterdag natuurlijk heel druk mee geweest is. En ook aan de lijn hebben we Gert Bergakker. Hij is directeur van uh, scholengemeenschap De Driestar, reformatorische scholengemeenschap... waar de vader van de dader uh, werkt. Verder gaan we praten met Jan Rot. Die heeft uh, een heleboel uh, klassieke werken vertaald naar nou, wat uh, populairere werken. En er is een boek over uitgekomen. Dat heet Meesterwerk. En we gaan nog praten met Sieneke Goorhuis. Zij is hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En zij vindt dat we uh, kinderen veel te veel testen en meten. En uh, kinderen moeten gewoon spelen. Tenminste, dat denk ik dan. Maar we gaan kijken of zij dat ook vindt. Dat hoorde ik jou laatst ook al een keer zeggen. Vind ik echt Mocht jij veel spelen vroeger? Nee, ik had op mijn al in Krantenwijk. Waarschijnlijk vind ik het daarom zo belangrijk. Ja. Oké, okay. we gaan het zomaar in horen na tweeën. Dit is de dag. Uh, ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.